Fijne dagen. It's the time of year, the time of year to be with Geradio, Met CFM. CFM. Hele fijne dagen.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 JOHN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 You feel fijne dag